Ook had hij in 2001 een kleine rol in Harry Potter en de Steen der wijze. Vern Troyer was 49 jaar. In Hongarije is door tienduizenden mensen gedemonstreerd... met leuzen als geef ons de democratie terug en we willen persvrijheid. Ze protesteerden net als vorig weekend... tegen de herverkiezing van premier Orbán. Ze vinden dat hij de verkiezingen van twee weken geleden heeft kunnen winnen... doordat Orbán de pers heeft gemanipuleerd.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 Na afloop van het concert met onder andere Kylie Minogue, Sting en Tom Jones... kreeg ze een daverend applaus. De Britse koningin is de oudste en langst regerende vorst ter wereld. Normaal gesproken viert Elisabeth haar verjaardag niet in het openbaar. Maar dit keer wel, aangezien het concert ook de afsluiting was... van de tweejaarlijkse bijeenkomst met de gemene Bestlanden. Het weer, het is helder en het blijft droog. Later vannacht koelt het af naar 9 tot 14 graden...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 Wouter Bijlman. Ja, daar zijn we weer. Welkom terug bij de wereld van en varen En fijn dat je nog steeds naar ons luistert. Wereldreiziger die je bent in dit programma... praat ik met Nederlanders in het buitenland aan de hand van actuele thema's. En het komende uur hebben we het onder andere over werk, politiek... en het belang van geduld in het buitenland. Nou, geen tijd te verliezen, hoog tijd om je voor te stellen... aan mijn correspondenten van dit tweede uur. Torben, jij bent een gigantische fan van AS Roma. Zou jij jezelf een echte hooligan-fan noemen? En hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Hoe groeit zoiets eigenlijk? Nou, veel vragen. Hoe groeit dat, uh, Torben? Laat ik daar beginnen. Um, acht jaar geleden of zo, <coughs> zeven, acht jaar geleden... toen had ik tegen mijn neefje, Filip, uh, in, uh, in Nederland gezegd... Uh, als jij naar Italië komt, hij was toen uh, een jaar of tien... Dan neem ik jou mee naar een mooie Italiaanse voetbalwedstrijd. En dat was uh, AS Roma tegen Milan. En bij Milan speelde toen nog Van Bommel in ieder geval mee. En volgens mij zelfs Seedorf nog en Davids nog. Uh, nee, en Nigel de Jong nog. en uh, Dus we gingen eigenlijk voor, voor Milan, voor de Nederlanders kijken. En toen... Uh, Milan won toen ook de Scudetto, de landtitel in die wedstrijd. Een uh -huh. bloedeloze, vreselijke 0-0. <laughs> maar toen wij het stadion inkwamen, toen begon het, uh, het volkslied eigenlijk. De hymne van A.S. Roma. En uh, toen had ik kippenvel all over. En toen was het eigenlijk... Uh, het pleit was beslecht. Toen was ik... Uh, Romanista. Romanista. Ja, en hoe moet ik dat dan voor ja. me zien? Sta je met uh, vlaggen te zwaaien? Sta je uh, uh, als hooligan uh, andere sporters uit te dagen? Hoe gaat dat? Ja, nee, ik sta met mes, uh, pistolen. Ja. <laughs> nee. Dat kan ook in nee, Italië. Maar... Nee, ja, het, is, het is, nog wel, er is nog wel veel geweld. Maar er uh, uh, zijn veel risicowedstrijden. We hebben ook uh, natuurlijk net de, de, de derby gehad, uh, laatst zo tegen Roma. Maar dat is in het veld en buiten het veld een en al haat en nijd. Uh, dan wordt ook de, de, de buurt door de Tiber wordt het rond het stadion afgescheiden dus aan de ene kant van de Tiber zijn dan de Lazio-fans en aan de andere kant de Roma-fans dan kun je ook beter niet met Roma-kledij aan de andere kant van het water zijn dus oh ja. dat, dat wordt echt wel gescheiden gehouden <laughs> um, en dan ben ik helemaal je vraag kwijt <laughs> oh, Nou, hoe je er dan bij staat bij zo'n wedstrijd, hoe gaat zoiets? Oh ja, nee, Want je je het, zit wel het, bij de uh, fanatieke supporters geloof ik, hè? Nou, ik zit wel uh, distinctie-soet. Dus je hebt de koerwa soet Dat is het midden van het midden. Dat is, dat is echt de harde kern. En die staan echt de hele wedstrijd uh, te, te zingen en te zwaaien. Met die, van die hele grote vlaggen. Um, en wij zitten distinctie-soet. We zitten er vlak naast. Dus wij zingen wel heel fanatiek mee. Um, maar we zijn niet de, de meest fanatieke supporters. Oké. Okay, oké. Okay. Net, net nog netjes? Net nog keurig, ja. Hebben ik ga ook heel vaak met dochters mee naar het stadion. Om oh. ze ja. bij te brengen. Dat, uh, dat probeerde ik, dat, dat, dat die meneer Totti die afscheid nam, dat dat toch wel een hele, hele belangrijke meneer was. Maar ze zijn zeven en tien, dus die, die van zeven die is absoluut AS Roma-fan. Die moet ik ook, als ik haar naar bed breng, zeggen uh, uh, Forza Roma. En dan is het antwoord altijd sempre altijd. Ja. En dat moeten uh, moet ze dan ook bij mij doen. <laughs> maar als ik dan zeg, jongens, ga je nog mee naar het stadion? Dan zeg ze nou, dit keer niet, want we hebben nog huiswerk. En... Oh ja, ja, ja. Hey, we, moeten het dan, we moeten het over vorige week gaan hebben. Want dat was een avond uh, niet normaal. De, de, ja. de Roma leek als een, als een, ja, als een stad, helemaal uh, uh, ruïnes. Ik zag het helemaal voor me en toen stonden ze weer op. Ja, het is, uh, uh, het is heel gek. De heerste van het begin af aan heerste er eigenlijk in de, in de stad... als je op de terras ook uh, was en je sprak gewoon met de mensen. Ik zat bijvoorbeeld bij een taxichauffeur. Er heerste eigenlijk iets van... Dus we hebben een beetje dom 4-1 verloren in Barcelona. Ja. Uh, weet je, 3-1 was, was, uh, was, was natuurlijk een betere uitgangspositie geweest. Maar, Perrot, die had natuurlijk echt die 1-1 vlak na de rust op zijn hoofd. En uh, dus er was echt niet zo heel veel angst voor Barcelona. En toen dachten we, weet je wat, als je dan nou heel snel 1-0 maakt, um, dan is de 2-0 matchpoint. Want dan weten zij, dan moeten we niet nog eentje tegenkrijgen. Maar nou, je zag dat bij Barca, de, nou, ik weet niet wat die kwamen doen, de, de avond was een soort angst in de ploeg. Dat, dat liep gewoon niet, aan. bij ons liep alles. Ja, <laughs> ja. ja en, en wat gebeurde er na die uh, 3-0? Ja, het ontploft gewoon. Het ontploft. Maar het is heel geestig. Je kijkt om je heen en je ziet, je ziet een soort onbegrip. Je ziet heel veel mensen al, al huilen. <laughs> Ruim van tevoren. Je ziet heel veel mensen met hun hoofd tussen hun knieën. Kan ik durf niet meer te kijken. Ja, en dan is het op een gegeven moment, uh, weet je, op een gegeven moment kwam Barst ook niet meer dicht bij in de, in de, in de, in het uh, doel. Ja. En uh, ja, weet je, uh, Roma heeft nog wel eens dat we de laatste tien minuten uh, achteruit gaan voetballen en met angst. Ja, en dan valt nog wel een tegendoelpunt. Maar hier was gewoon, het geloof was er gewoon, ja, dan ontplofte de boel. Ontplofte boel. Ja. Ik heb met Totti, uh, heb ik 50.000 of 60.000 mensen omheen zien huilen, mij in kluis. Toen die afscheid dan. Uh, ja. En nu weer, het is gewoon echt een grote tranendal. Van, van... En iedereen onbekende vliegt elkaar uh, <laughs> om de hals, buiten op straat nog steeds. Iedereen die uh, naar elkaar kijkt, die, die vliegt naar elkaar toe. Ja, echt Italiaanse uh, emotionele tafereelen, schitterend. Ja. Ja, ja, en nu tegen die andere, nou ja, ook wel traditionele club, Liverpool. Ja. Wat gaat worden? Tegen onze oude vriend Mo Salah. Ja, jullie topper. Ja. Die is nu uh, hun topper. Ja, uh, even, ja, even een korte voorspelling. Oké. Okay, um, laten we dan ook maar gewoon die cup te pakken. <laughs> <laughs> maar uh, uh, toen wij nu in, de in de pool terechtkwamen natuurlijk met Atletico Madrid en met Chelsea. Uh, um, toen, we, toen werd er gewoon gezegd: oké, okay, dat zijn de twee die, die, die om, de, uh, om de eerste plek gaan strijden. En we hebben. Uh, tegen het grote Chelsea eigenlijk twee keer niet zo heel erg moeilijk gehad. En dus is mijn stelling dat het Italiaanse voetbal en het uh, Engelse voetbal... Uh, dat ligt elkaar in het voordeel van het Italiaanse voetbal wel. Dus ik, ik denk toch dat we het over twee wedstrijden wel gaan redden. Wauw. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga het zeker in de gaten houden. We gaan het straks hebben over geduld. Yes. Sir. Ja, maar eerst even heel wat anders dan voetbal. Namelijk de ruimte in. Dat gaan ze namelijk in Dubai. Martin, hoe zit dat precies? Ja, goeienacht. goeienacht. Um, een jaar geleden heeft, uh, heeft de Sjeik een programma opgestart... waarin ze zegt: nou eigenlijk hebben we alles al een beetje gedaan... hier in de Emiraten. Het enige wat nog ontbreekt is eigenlijk de ruimtevaart. Dus we willen graag de ruimte in. Toen dus hebben ze aangekondigd dat ze uh, binnen een aantal jaar... volgens mij 2021... een Emirati de ruimte in hebben geschoten... naar de International Space Station. En daarbij is de zoektocht geopend... want ze hebben de inschrijving geopend voor Emirati... om astronaut te worden... En er zijn ongeveer 4000 Emiraten die dat gedaan hebben. Dat is op zich best veel. Er zijn er niet zo heel veel van. En een derde daarvan is zelfs vrouw. Dus er is ontzettend oh. veel uh, uh, ambitie ook binnen het land. Maar ook binnen. de. Kijk, want heel vaak komt de sheikh met een, met een enorme ambitie. Dus dan kunnen we nog maar een beetje de vraag: wat vindt het land ervan? Um, maar best wel goed eigenlijk. En uh, ja, binnen een aantal weken, maanden, wordt er, uh, worden er uh, vier kandidaten geselecteerd. En die worden dan getraind om in 2021. Eerste de Emiraten in de ruimte te zijn. Maar wordt dit een soort van tv-programma van uh, de, de, de beste ruimtevaarder? Moeten ze op een stip staan en wat leuks doen? Of valt het mee? Nou, het is een goed idee. Er is, in Engeland heb je zo'n programma gehad... waarin inderdaad de selectie hebt gevolgd voor astronauten. Dus het is even de vraag. Ik denk dat de Emiraten net iets meer op hun privacy zijn. Dus Het zit er misschien niet in, maar ze zullen er ongetwijfeld wel wat evenementen uitslepen... en, en wat, wat, wat mooie ceremoniële momenten hun uh, kennen. En, en hoe gaat dat in zijn werk? Gaan ze zich aansluiten bij de Amerikanen of bij de Russen? Of gaan ze een heel eigen ruimteprogramma opstarten? Ja, het is echt een onafhankelijk programma voor dit land. De, de, de selectie en trainingen, daar zullen ze ongetwijfeld gewoon uit het buitenland halen. Want mm -hmm. wat heel vaak hier gebeurd is als ze iets gaan doen wat andere landen al doen. Dan is het ook heel eerlijk om te zeggen, we gaan deal niet zelf uitvinden, maar we gaan eigenlijk naar landen als Europa uh, en Amerika ja. om naar hun selectieprocedures te kijken. En dan worden ook gewoon meteen ook de, de trainers en de, de assessoren worden gewoon met binnengehaald voor veel geld en zeggen, nou weet je, kunnen jullie niet hier hetzelfde opzetten? Dus dat zullen ze zeker doen, maar het is, het is een onafhankelijk uh, ruimtevaartprogramma voor het land. Wow. Spannend hoor, spannend. Nou, we zullen in ieder geval nog even geduld moeten hebben. En dat is nou precies het thema waar we het straks over gaan hebben. Een schitterend bruggetje, al zeg ik het zelf. Uh, Martin, tot zo. Maar eerst even door naar uh, Raymond in Amerika. Uh, Raymond, uh, hoe is het met je? Want jij zit midden in uh, een zwarte pieten-discussie. Ja, precies. Um, bij ons in het, uh, in het dorp uh, is de zwarte Pieter discussie volop aan de gang. Um, we hebben een universiteit hier, uh, Cal Poly. En um, op die universiteit zitten natuurlijk, uh, um, wat is het van die corporale de, de Greek life. Het, het corporale ja, gedeelte. Uh, erbij. Dus uh, ja, verenigingen, zo, studentenverenigingen. En um, die hebben dan uh, feestjes en er was een Brotherhood event. Het klinkt ook echt allemaal raar. Corporaal. <laughs> Sorry hoor. Uh, maar goed, in ieder geval was dat een Brotherhood event. En um, uh, tijdens dat event uh, waren, de, was het, waren ze zeg maar in twee teams gedeeld en ze moesten zich op een, een of andere manier verkleden. En één team uh, verkleedde zich als gangsters. Okay. Uh, en eentje nam het zover <laughs> dat die ging als zwarte Piet-gangster zeg maar. Wow. En uh, ja, ja, dat kan helemaal niet hier zo in, uh, in, in de VS. En ik, ik moet wel zeggen dat we, ja, we, we wonen hier toch wel in een redelijk, um, hoe zeg je dat, conservatief gedeelte van Californië. Um, de, de universiteit is ook redelijk blank. Uh, er zijn echt maar een paar honderd uh, um, mensen van, van niet blanke afkomst, zeg maar, op de, op de universiteit. Mm -hmm. En, en het, het is wel een beetje een, een, een, een groepje, hoe zeg je dat? Ja, toch wel mensen die van betere afkomst komen. Het is niet echt een goedkope universiteit, ook hier zo in de buurt. Ja. Um, dus ja, uh, nou heeft die jongen heeft ook een excuusbrief uh, geschreven. Dat ook. En dat is ook heel grappig. Ja, dat is ook weer zo grappig. Dan zegt hij dus. Het is echt niet omdat ik van een, van een rijk gezin afkom en, en bevooroordeeld ben. Ik wist het gewoon helemaal niet. Ja. En dan denk ik, ja... Dat is weet natuurlijk je, dat... de reden. Precies. De reden dat jij uit een rijk en bevooroordeeld gezin is, komt... is dat jij niet weet dat dit zo pijn doet aan bepaalde ja. mensen. Ja. Dus ja, er zijn al twee weken, nee drie weken al protesten. Um, ze hadden vorige week hadden ze een open dag voor nieuwe studenten. En die waren volledig over, overschaduwd door alle protesten die er aan de gang zijn... Um, nu is het, eh, uh, zijn alle, uh, alle so sociëteiten soci zijn gesloten. Ze krijgen zeg maar geen subsidie meer van de universiteit en mogen niet meer deelnemen als sociëteit aan aan uh, ja, dingen die georganiseerd worden. Mm -hmm. Ja, we zien wel waar het we naartoe gaat, maar. Uh... Ja, um, Kyle, uh, Kyler Watkins is, uh, is, heeft heel veel spijt. Even goed. nemen en shamen. Ja, ja, heel goed. Ik wou net zeggen. Even de naam genoemd, uh, daar gaan we niet <laughs> meer uh, mee om. Uh, we gaan het straks hebben over uh, politiek, onder andere in Amerika. Maar eerst is ja. even tijd voor muziek. En niet zomaar muziek, een beetje relaxte muziek. Even bijkomen van uh, het eerste uur en het begin van het tweede uur. Dit is de zoon van... En dan mag je zelf uh, raden, de zoon van wie. Maar het is een relaxed, uh, relaxte muziek. Hij komt uit Jamaica, wereldmuziek. Zijn voornaam is Ziggy, zijn achternaam is Marley. Nou, dienst zo'n zou het zijn. Rebellion rises! Rebellion rises. Everywhere I go. Rebellion rises! Walms of life, let's stand together. Dance on night with each other. Love is its weakness. The system I protest. We are its biggest threat. The plague of consciousness. Rebellion rises. Rebellion rises. Everywhere I go. Rebellion rises. Rebellion rises. Rebellion rises. people to reject the principles of hate and rebel against all Ja, Ziggy Marley heet eigenlijk David, maar door zijn kromme benen... liep hij altijd een beetje zigzaggend. En zijn vader, Bob Marley, noemde hem daarom Ziggy. En Ziggy die spong, zong speciaal voor ons zijn nieuwste single, Rebellion Rise. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Baumann. Geduld is een schone zaak, maar je kunt ook iemands geduld uitputten. In Nederland zijn we gewend dat een heleboel dingen meteen geregeld worden. Al ziet cabaretier Ronald Goedemond al bij jonge kinderen... of ze geduldig of juist heel ongeduldig zijn. Soms zie je kinderen spelen en dan zie je het al misgaan. Die zitten in een jeugd, je ziet het al misgaan. Soms Ik zie het altijd, als ze een spelletje aan het spelen zijn, en lijkt op hamertje tik. Dan hebben ze zo'n kunststofkubus met verschillende vormen gaten erin. Weet je, zo'n rond uh, uh, gat, driehoeken gat, vierkant gat. En dan moeten ze staafjes met de passende vorm. Met een hamertje in het goede gat tikken. En er is er altijd één kind bij, dat is een cilinder met zijn ronde doorsnijden. ...keihard door dat driehoekige gat aan het timmeren is... ...en net zo lang doorgaan met timmeren... ...tot een hele scheidstaafje in de kubus zit, of niet? <totstut> en als je later volwassen bent... ...dan snap je ineens in één keer met terugwerkende kracht... oh, <totstut> het zijn dat soort kinderen... ...die later opgroeien tot vrouw. <totstut> Want daar kunnen ze, hè, dat doordrammen. de ju. Daar kom je later pas achter. Goed, goed, goed. In welke gevallen is het geduld van mijn correspondent... het meest op de proef gesteld? Zijn er zaken die altijd lang duren? En hoe gaan de inwoners van hun land om met deze situaties? Torben, hoe zit het qua geduld in Italië? Wordt alles snel geregeld of moet je lang wachten? En ja, ik heb al een beetje een klein vooroordeel... maar ik vraag het je toch gewoon. Nou, het is, het is heel flauw om, uh, om, te zeggen, om, om dat allemaal uh, heel erg te generaliseren. Het ligt ook heel erg aan waar je... ...waar je woont, denk ik. Maar uh, ja, over het algemeen uh, is het domani-domani. Het morgen is, uh, is wel een veelgehoord iets, ja. Dit gaat niet. Uh, dit doen we vanmiddag even of wat dan ook. Om een heel klein voorbeeld te geven... ...we hebben hier een, een pizza overstaan ...en die heeft een, een aluminium of een, een ijzeren... ...dat is een heel oud uh, pittoresk huisje waar die in staat. Mm. En uh, uh, dat is kapot... Dat is van IJzer en dan heb ik aan de smid gevraagd... kun je dat gewoon een nieuw dakje maken en een nieuw huisje eromheen. Dat is prima, dat ga ik doen. Toen twee weken later, toen dacht ik... hé, hey, ik ga eens even bij hem vragen hoe het is. En toen was hij dat gewoon eigenlijk helemaal vergeten. Uh, dus toen uh, zei hij, oh ja, nou, dan doe ik het eind van de maand. Maar toen zei ik, ja, maar dan is het seizoen hier al begonnen. Hè? We hebben allemaal gasten en toeristen. Dan moet hij overigens een beetje mooi uitzien. Ja. Ja, oké. Okay. Nou dan kijk ik of ik het uh, een weekje eerder kan doen. Het is allemaal een beetje. Uh, <laughs> en dan... Maar het, het, belangrijkste, het belangrijkste voorbeeld dat is, uh, maar dan ben je denk ik de rest van het programma ben je kwijt aan mij. Dat is onze fameuze waterleiding hier in, uh, in, uh, in Monteleone. Ja, want dat is, is dat vanzelfsprekend dat jullie waterleiding hebben in de buurt? Nee, de, de, de meeste mensen, dus het waterleidingbedrijf, die zeggen wij trekken de waterleiding op aanvraag, trekken wij als je aan een asfaltweg woont. Dus een provinciale weg of, een, of in een stad. Ja. dan kun je gewoon bellen en dan brengen zij, als je dan geen water hebt of je woont in een sloophuis, dan zeggen ze, weet je wat, we trekken een nieuwe waterleiding, een nieuwe meter. Bij ons is dat anders geweest. Vijf jaar geleden hebben wij met een groepje aanwonenden, we zijn met veertien huizen aan een vrij lange weg... Uh, hebben wij gevraagd, jongens, kunnen wij waterleiding krijgen? En toen zeiden ze, nou, dat trekken we dan prima. Tot aan bovenaan, uh, vlak onder het dorp, daar houdt namelijk de, de asfaltweg op... en daar begint onze grindweg. Ja. En uh, dat moet je zelf doen. Toen hadden we een, een raming van de kosten van anderhalve ton. Dat is toch 10.000 euro per persoon, uh, per huis... Nou, en na heel lang stechelen heeft het waterleidingbedrijf toen gezegd... nou, wij kunnen dan... wij leveren dan de buizen en de koppelingen, de putjes en de aansluitingen en dergelijke. Dan mm -hmm. moeten jullie alleen maar graven. Oké. Okay. Nou, dat hebben we gedaan. En uh, dan moeten de, de gemeente moet dan de waterleiding uiteindelijk van ons kopen voor nul euro. En die verkoopt hem dan ook weer voor nul euro door aan het waterleidingbedrijf van de provincie. En dan heb je water. Dat, uh, dacht, ja. dat traject, dat is nu, en ik, ik moet ergens even op kloppen, uh, dat is nu echt bijna klaar. Het vijf jaar geduurd. Overgedoeld. Zeven jaar geduurd? Ja. vijf. Oh, vijf. Bijna, veel bijna even vijf jaar. In, okay. in augustus vijf jaar. Sterker nog, de waterleiding is klaar, getest, gekeurd uh, door de gemeente. Goed bevonden, ook door het waterleidingbedrijf. Dus toen heb ik tegen de gemeente gezegd: neem hem in beheer. Ja. Toen zei de gemeentesecretaris, ik ben overspannen. Oh, uh, praat met de burgemeester. En nou, die zei ik kan dat niet doen. Uh, uh, toen zei de technicus van de gemeente die zei ik heb zoveel werk, ik kijk er in juli 2018 naar. Nou. Toen <laughs> zijn we een heel klein beetje gaan dreigen, zeg maar. Uh, van nou, nu gaan we er misschien wel een rechtszaak van maken. Maar ook uh, paardenkop in bed en zo? Nee, nee, alleen nog maar een rechtszaak oh, okay. en, uh, en gemeen kijken. <laughs> maar toen zei de burgemeester die zei heel terecht... ...ja, luister, ik ga het niet doen, maar als jullie nou een rechtszaak ervan maken... ...dan wonen jullie in principe wonen jullie in onbe onbewoonbaar verklare woningen. Want je hebt geen leidingwater. Uh, hoewel wij natuurlijk allemaal het water purificeren en, en dat soort dingen en drinkbaar maken. Mm -hmm. Dat is het probleem helemaal niet, of bruikbaar maken. Drinkbaar is het dan weer niet, want ik... Zoveel kalk in het water dat ik er zout bij moet doen, dus dat is niet lekker. Maar okay. goed, het water is uh, schoon en, en bruikbaar. Dus toen zei de burgemeester, ja, dan, dan kan ik jullie woningen onbewoonbaar verklaren. Ja, dat, dat was ook weer niet de dat, bedoeling. Dat kunnen dan spelen. Ja. Maar uiteindelijk, en toen zei het, toen, vorig jaar was het dus allemaal af in mei. Maar toen begon de grote droogte. En toen zei het waterleidingbedrijf, ja, wij hebben geen water, dus we gaan jullie ook niet aansluiten. Dus nu zitten we weer bijna in mei. Uh, en nu heb ik vandaag te horen gekregen dat, ze, dat de gemeente heeft het nu van ons overgenomen. En die hebben volgende week een bespreking met de provincie. En die nemen het dan waarschijnlijk ook over. En dan kunnen wij. Uh, alleen maar de meter moet nog geplaatst worden. Nou. De leidingen zo liggen er al. Oh, het zal ook alweer vijf jaar duren, denk ik, als ik dit zo hoor. Nee, laten we dat nou even. <lacht> laten we even positief <lacht> blijven. <lacht> maar het ja, is nee. vooral heel, heel veel bureaucratie, als ik, uh, volgens mij, of niet? Ja, heel, heel veel bureaucratie en, en, en, en ook soms onwelwillendheid. Gewoon, ja, ik heb wel belangrijke dingen te doen of wat dan ook. Ik het komt wel. En, ja, gewoon uh, heel, soms heel raar. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat, uh, dat het ook de andere kant op werkt. Want als je hier mensen nodig hebt, dan uh, echt nodig hebt met een waterprobleem midden in de zomer. dan, dan staat de loodgieter wel altijd voor je klaar. Kijk, nou, dat is de andere kant. En dat sluit mooi aan bij waar we het zo over gaan hebben, namelijk over de werkcultuur in Italië. Yes. Martin, wij gaan het hebben over geduld in het buitenland. Kun jij vrijuit praten vanuit Dubai... zonder iedereen tegen je in het harnas te jagen? Nou, ik denk dat wel een klein risico is... dat ik een hoop mensen, miljoenen <laughs> mensen... hier toch een beetje beledig op de Nederlandse radio. Uh-oh, met pek geduld en veren. Geduld is, is, is niet altijd een schone zaakje. Ja, als eerste is het goed om te beseffen, er zijn ongelooflijk veel landen en culturen die hier wonen. En dat geeft een beetje een vreemde mix. Maar ik moet zeggen, geduld is, is vaak ver te zoeken. Als je bijvoorbeeld op de weg kijkt, dan... Um, ja, de, de, de reistijden, de weg zien er perfect uit... maar de reistijden die zijn zo ongelooflijk ongeduldig... Uh, dat, is, dat is bijna tegen het gevaarlijk aan. Hè? Dus, dus bumper kleven, keihard inhalen, rechts, links, noem maar op is aan de orde van de dag. Oh. Het is een beetje... Het is helemaal niet zozeer dat mensen nou echt snel ergens moeten zijn... maar het is gewoon een beetje een ongeduldig rijcultuurtje eigenlijk... en een beetje macho gedrag, denk ik ook wel. Van, uh, ja, luister, ik ga... Ja, weet je wel, ik, ik wil gewoon... Uh, de, de weg is van mij en ik wil gewoon door... Dus dat zie, je, dat zie je eigenlijk terug. Maar, nou, uh, over, over, die, de... over die rijstel gesproken, Mart, Even een vraagje tussendoor. Uh, gaan we even de andere kant op. Maar uh, hebben jullie nou bepaalde wegen die van marmer zijn? Is dat nou echt zo? <laughs> in, ik denk, ik, ik weet niet of het volledig marmer is. Maar in de binnenstad of in, in downtown heb je wel, als je naar kijkt, um, hele stukken die inderdaad ingelegd zijn. Met hele mooie kleine stukjes marmer ook, inderdaad. Dus dat heb je wel. Het ziet er hartstikke leuk uit. Rijdt het, het lekker gevaarlijk als het. Als het, uh, het piept een beetje op de mannen. Levensgevaarlijk als het regent. Ik weet niet of ze daarover hebben nagedacht. Maar het is, het is gewoon ongeluk. Want het, is natuurlijk, het wordt natuurlijk spekglap. Ja. Dus het ziet er heel leuk uit. Maar Goed. niet altijd even praktisch. Even, even een klein uitstapje. Um, um, hoe zijn jouw eigen ervaringen wat betreft geduld? Ik bedoel, je, je moet ook zaken regelen en zo, denk ik. Hoe gaat dat? Ja, het is een beetje gelinkt aan het verhaal van Italië. Ook Je hebt hier een woord. Uh, dat uh, klinkt als volgt, inshallah... En dat betekent een beetje als God het wil. Mm -hmm. Dus het wil zeggen, als je, als je afspraken met mensen wil maken... of als iets klaar moet zijn, of je wil ze de volgende dag zien... dan zeg ze heel vaak inshallah, inshallah. Ja, goed, ja, weet je, ik kan wel ja tegen je zeggen, maar er is eigenlijk een hogere macht... die bepaalt of het allemaal klaar is en mm -hmm. af is. Dus daar moet je heel erg aan wennen. He, dus echt hele duidelijke afspraken zijn over het algemeen moeilijk te maken... doordat uh, dat inshallah gebeurt. Ik moet zeggen, in het, in het dagelijks leven, dus het regelen van dingen... is is redelijk goed opgezet. Ik denk dat ze ook een beetje hebben van... ja, we willen die, uh, die buitenlanders en uh, de, de, alle mensen die hier komen werken... willen we niet te veel tegen, tegen ons in het harnas werken... want hm. daar moeten we toch echt van hebben. Dus in principe is het goed en op zich redelijk snel allemaal te regenen. Maar als je dan tegen een probleem aanloopt... dan heb je ook echt een heel groot probleem, om het zo maar te zeggen. En wij hadden vorig jaar een, uh, een gigantisch groot probleem... Geduld behoorlijk vaak op de proef werd gesteld. En dat is het regelen van we zeggen de identiteitspapieren van een pasgeboren baby. Uh -oh. nou, dat is in principe heel makkelijk. Maar waar wij tegenaan liepen is dat we op een gegeven moment... een, een inschrijving moesten inleveren van ons huurcontract... van het appartement dat we hier huren. En onze huiswaarts bleek toen een issue te hebben met de, de gemeente als het ware. Waardoor de gemeente geld wilde zien van onze huisbaas en dus ons huurcontract niet ingeschreven kon worden. Wat het afgelopen jaar wel was en toen de huur werd vernieuwd, het gaat hier jaarlijks... kon dat document niet verkregen worden. Nou, en dat document hadden we dus nodig om, om zeggen, alle identiteitsbewijzen, visa, geboortebewijs, noem het maar op, goed te krijgen. Nou, dat, dat, dat, werd, dat escaleerde zo eigenlijk dat op een gegeven moment voor ons... ...niks anders op zat dan te verhuizen. Omdat we dat ene papier niet hadden. En ondanks alle bewijzen die je natuurlijk hebt... dat je hier al, al jarenlang doet op... ...ja, was dat ene, dat ene papiertje dat, dat bracht alles um, zo in de war... ...dat ja. het, echt, het juist de enige oplossing was om te verhuizen... ...zodat we een nieuw huis, een nieuw huurcontract... <lacht> En een nieuwe inschrijving. Dus acht maanden later was onze baby eindelijk legaal om te oh, maken. <laughs> en uh, ja, dat was, dat was wel heftig. Gewoon, want af en toe moet je natuurlijk toch het land uit. Ja. Hè, met name zo'n baby moet natuurlijk ook even de grootouders zien in Nederland. En Toen moesten we ook echt gewoon um, um, fees en penalties betalen... om dat kind het land uit te krijgen. Omdat die natuurlijk eigenlijk um, illegaal. illegaal was. Ja. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Hoe, hoe gaan de, de mensen in de Emiraten daar dan mee om? Zijn dat hele geduldige mensen... Ja, het goed weet. Over het algemeen wel. Hè. Dus dat hele inshallah-principe... wat ja. we net over hadden, dat zit er, dat zit er goed in. Dus daar zijn ze aan gewerkt. Maar Emiraten krijgen hier gewoon natuurlijk... veel meer voor elkaar uh, in dit land... dan, uh, dan niet-Emiraten. Dan residents zoals, zoals wij als het ware. Dus... Mm -hmm. Ik denk als zij tegen zo'n zo roadblock aanlopen... Dan, dan kan dat gewoon geregeld worden. Hè? Ja. Want, want ze, kunnen ook, ze kunnen ook, en dat doen sommigen ook... een brief naar de scheik schrijven. En zeggen, Hé, luister, dit, dit loopt niet goed en ik ben hier niet tevreden mee. En dan wordt er bijna altijd wel actie ondernomen. Ja. Apart toch, dat die scheik zoveel invloed heeft... ook nog in gewoon het, uh, uh, het leven, hoe dat gaat. Dat vind ik toch wel opvallend. Ja... Ja, er zijn zelfs mensen die hem schrijven van ja, ik heb een, ik heb een grote schuld en, en uh, een kind moet trouwen en het is allemaal ellendig. En dan, en dan regelmatig dan, dan uh, pakt hij een pen en dan schrijft hij alle schulden ook weg. Als, als, als er een goed verhaal achter zit en noem het maar op. Dus ja, die speelt, uh, speelt daar bij zo'n behoorlijk directe inzet in. Ja, nou. uh, maar ik denk ja, inderdaad, Emiraten zullen dat zijn wat geduldigere mensen, maar krijgen ook meer voor elkaar. En misschien ook wel terecht, want goed, zij, zij, zij wonen hier nou eenmaal, dit is een, een land. Zo is het. Martin, ik ga uh, straks tijdens de plaat... Ga ik een brief aan uh, prins uh, Koning Willem-Alexander schrijven. Misschien dat ik ook nog wat kan regelen op dat gebied. Ja. <laughs> Oké, okay. Eerst even naar Raymond. Uh, Raymond, jij bent een man van de cijfers, weet ik. Um, ja. Zijn uh, Amerikanen een geduldig volkje. Nee, absoluut niet. Uh, het, uh, ik heb, zoals je zegt, ik heb het onderzoek gedaan. En uh, het blijkt dat negen, of 96% van Amerikanen uh, eten voedsel waarvan ze weten dat het te heet is en dat ze hun mond gaan branden. En 63% <lacht> doet het zelfs regelmatig. Dus het <lacht> is maar... gewoon te warm om te eten en gewoon toch in je mond steken. En is dat omdat niet omdat Amerikanen haast... altijd honger hebben? Uh, dat is jouw versie. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. uh, nou, je, je hebt uh, nog lijkt je Nog wat meer? Ja, ja, ja. Uh, meer dan 50% hangt de telefoon op als ze meer uh, dan een minuut in de wacht staan. Um, en ik, dus als, als, uh, iets, voor sommige dingen moet je gewoon een beetje in de wacht staan als je, als je belt. En als dat meer dan een minuut duurt, dan hangt dus 50 procent op. Um, 71 rijdt rijd te snel. En uh, vaak te sneller om op een bestemming te komen. Ja. Maar ja, ja, dat vind ik ook wel zoiets. Maar goed, uit mijn eigen ervaring uh, heb ik ook wel gemerkt... dat Amerikanen ook wel vaak te laat weggaan. Dus dat misschien ja. ja, dat dat er een beetje mee te maken heeft. Ja. En, en uh, de laatste, uh, 25% van de Amerikanen tussen de 18 en 24 jaar... die checken be, uh, binnen een minuut of hun tafel uh, in een restaurant al klaar is. Oh, na nee, de tijd tijd. Ja, ja, ja. Dan wordt er gezegd van hey, je moet vijf minuten wachten... en dan na minuut zes uh, is de tafel klaar. Oh, <laughs> daar zou ik gek van worden zeg. Ja, precies. Maar goed, de, de hostess zijn daar ook wel op getraind... om dat toch een beetje schappelijk te laten doen. Maar ja. nee, dat, dat zie ik ook wel vaak in restaurants. Dat ze heel snel <laughs> toch gaan roepen van... Uh, was ik niet al aan de beurt? Oh, bah. god. Oh god. Ja, zou, zou ik niet tegen kunnen. Hoe, hoe is jouw eigen ervaring eigenlijk op dit gebied? Is het zo dat jij ook merkt dat Amerikanen echt geen geduld hebben? Um, nou, ik merk het bij mijn vrouw af en toe wel eens... dat dus zij hangt sneller op als ze in de wacht staat dan, dan ik doe. Um, kijk, als ze weet dat ze in de wacht moet staan voor um, iets... en ze moet echt iets geregeld hebben, dan wacht ze wel, daar gaat het niet om. Mm -hmm. Maar, maar ja, toch vaker dan, dan ik uh, hangt ze op. Als ze zegt, ja, yeah, ik wil niet wachten, klik. Dan denk ik, ja, ik bel later wel terug. Dus dat, ja, dat, dat, dat, dat zie ik zelf wel een beetje. Sta je zo vaak in de wacht dan in Amerika? Um, nee, nou nee, ja goed, in principe als je, als je naar dingen moet, moet bellen, een hoop gaat over de telefoon natuurlijk hier nee. tegenwoordig. En, en die callcenters die hebben wel een, een bepaalde wachttijd. Um, ja, de, de ziektekostenverzekering staan er wel onbekend. Maar goed, kijk, als we zoiets moeten bellen dan is het ook echt wel een kopje koffie erbij en dan even achter de computer zitten om <lacht> toch wel wat anders te doen terwijl je een gezellige muziekje hoort. Ja, je, of, je maakt er een of, uitje of van. Ja. Ja, precies, je doet er wat mee. <laughs> ja, ja, ja, precies. En uh, heb je het idee dat dit minder wordt, dat uh, ongeduld, of, of wordt het juist alleen maar erger? Nee, nee, nee. uit het onderzoek bleek ook dat het uh, in de laatste vijf jaar uh, erger is geworden. En uh, ik, ik vond zelfs een onderzoek waar ze zeiden dat het in de laatste vijftien jaar erger is geworden. En, en je kan het wel een beetje, uh, een beetje plaatsen. Want um, een, een van de voornaamste redenen die ze geven, of die gegeven wordt door. door mensen die geïnterviewd zijn, mm. is dat technologie uh, daar toch wel een, een onderdeel in heeft. En, en dat het steeds makkelijker is om directe antwoorden te krijgen. En ja, het internet en, en computers en dergelijke uh, hebben dingen wel uh, sneller gemaakt en, en mensen daardoor ongeduldiger. Ja, precies. Maar toch heb ik het idee dat, dat Amerikanen uh, ongeduld niet echt als een slechte zaak zien. Nee, nee, absoluut niet. Dat, dat is ook weer zoiets. Uh, er, een heleboel um, um, succesvolle mensen... die uh, noemen zichzelf, als ze zichzelf beschrijven, ongeduldig. En dan hebben we het echt over mensen als Obama, uh, Bill Gates... of uh, zelfs John Adams, een van de founding fathers... die zichzelf als, als ongeduldig uh, beschreven. En uh, het, het blijkt ook wel dat... Uh, ongeduld uh, in, in de VS toch een, een, een soort drijfveer is... naar het zoeken naar antwoorden en het vinden naar een oplossing. Het, het, toch het ondernemerschap, het iets beter doen dan wat, zoals het nu gebeurt. En, en ongeduld is daar ja, een, een belangrijk drijf, een drijfveer in. Dus ja. dat vond ik ook wel grappig om te vinden. Ja, is ook misschien wel natuurlijk zo. Ja, dan op een gegeven moment ben je het zat, wil je er wat aan doen... en dan ga je wat veranderen. Ja, nee, absoluut. Ja. Um, ja, daar, daar zijn de Amerikanen goed in. Ja, ja, daar zijn ze goed in. <laughs> voor welke zaken heb jij echt je geduld nodig gehad tot nu toe in Amerika? Um, nou, eigenlijk de, de, de meest grote is toch wel de, de DMV. Uh, dat is de Department of Motor Vehicles, uh, zeg maar het CBR in oh, Nederland. Ja, ja. En, en ja, daar moet je naartoe dus als je je rijbewijs wil krijgen... of als je... Ik, ja, voor, voornamelijk is het voor, de, voor rijbewijzen... en als je wil afrijden of... of ja, whatever. precies, ja. Maar goed, het, het staat ook echt wel in Amerika... Uh, in Amerika echt bekend als, als de plek waar dingen lang duren... en waar je, echt, waar je geduld op de proef wordt gesteld. Uh, een gemiddelde comedy, als je het kijkt... Als, als ze een scène willen hebben waar geduld een, een thema is... dan is de DMV ja. vaak wel uh, een, een, een onderwerp dat gebruikt wordt. Uh, nou is het wel weer grappig... dat je kan echt een afspraak maken. Dus je kan gewoon bellen van tevoren... en dus zeg ik, ik ben er om tien uur. Oké, okay, dat is goed. Nou, dan kom je om vijf voor tien... en ben je om vijf over tien aan de beurt. Oh ja. Dus... Ja, dus, dus je kan het wel beter maken. En dat zie je wel veel vaker, hoor, moet ik zeggen. Um, um, we hadden laatst iets dat we, waar we banken bellen. En er was ook een er zijn nog acht wachtende voor u. Ja. Weet je wat? Je kan ook je nummer achterlaten... en dan bellen we je terug als je aan de beurt bent. En toen blijf je gewoon in de wacht staan. En je hangt gewoon op en je gaat gewoon je dingen doen. En dan word je gewoon terugbeld. Oh. Nou, dat is ook makkelijk. Dat is goede service. Nou, ik, ik had dat van de week ook... Uh, kon ik bij een uh, kabelmaatschappij... Uh, die uh, vooral in Amsterdam mijn omgeving uh, <laughs> uh, actief is... kon ik ook mijn nummer invullen. Uh, Nooit meer teruggebeld. Nee, dat is belachelijk. Oh, ja. Ja, ik, ik moet ook wel zeggen dat mijn ervaring met Nederland. Kijk, als je hier lang moet wachten, dan word je ook wel, zijn ze ook wel heel erg behulpzaam. Hoor. De mensen in callcenters doen echt wel hun best om te zorgen dat je, dat je geholpen wordt. En dat je je antwoord krijgt op je vraag. Of in ieder geval uh, stappen verder komt. Ik, ik was laatst. Uh, ik was in november was ik in Nederland. Ik was gezellig in de studio. En ik had een auto gehuurd. En ik had, ik had een boete gekregen voor drie kilometer te hard rijden ergens. Ja, ja. Ja. Dus, maar het was een huurauto. En ik word door het huurbedrijf er vermeld. Zo van, hé, hey, je hoeft niet te betalen. Je wordt vanzelf door het CBR gecontacteerd. Of de, wat die gasten in Leeuwarden heet. Dus, maar ik denk, nou, weet je wat, ik zal ze eens bellen. Want ik kom met mijn DigiD gewoon alles zien. Ja. Dus ik bel ze. En ze wisten gewoon helemaal niet waar ik het over had. Dus, ja, dan moet je misschien maar wachten. Ja, als ze dat zeggen. Ja, dat weet ik verder ook niet. <lacht> ja, ja, en, ja ik, is iets, ik wil dat betalen. Weet je ik ja. wil niet straks op Schiphol staan. En eh, meneer, staat nog een boete open? Weet je, ja, met een herdershond aan je been. Ja, snap Ja, ik. precies. Ja. Maar ze wisten er dus gewoon helemaal niks van. Och, nou ja, dus dat is wel het verschil met Amerika en Nederland. In, in Nederland willen ze van je af, en in Amerika zijn ze blij je te spreken. Dat, dat lijkt er wel op, ja. Ja, dat lijkt er <tacht> wel op. Goed, we gaan het zo onder andere hebben over uh, Trump. En alles wat uh, ja, daarbij uh, oh, nee, komt toch. kijken. Hij gaat namelijk uh, zorgen voor wereldvrede, hè? Wist je dat al? Um, ja, laten nou, we laat, laat het hopen. Laat maar, het het hopen. <tie> Eerst even <tie> luisteren naar Afrikaanse muziek. En dat is natuurlijk speciaal omdat Wolt Het Eerste uur beelde vanuit Ethiopië. MUZIEK Dit is de Malinese zangeres Fatoumata Diawara met Enterini. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar ik denk het eigenlijk wel. De wereld van PNN Vara. met Wouter Bouwman. Een uh, oud-directeur van Netflix bracht de afgelopen tijd een boek uit over de onconventionele bedrijfscultuur van het streamingbedrijf. Het bedrijf geeft werknemers een taak, en als die taak is uitgevoerd, wordt er afscheid genomen. Geen lange termijn plannen in een branche die steeds verandert dus. Cabretje Theo heeft best wel wat moeite met de werkcultuur van tegenwoordig. Het is maar pisbakken, sta je nou tegen reclame aan te koekeloeren. Het, het voetbal op zondagavond wordt nu onderbroken door reclame. Dat is voor mij het punt dat bijna met ze mee wil gaan denken. Dan denk ik denk, jongens, we moeten nog iets beters kunnen verzinnen dat het gewoon lekker doorloopt. Een pa, paar kleine naamsveranderingen dat het het voortaan hebben Philips Cocu, André Lon, Ooye, Edwin van der Spar, weet ik veel. De Let's go all the way, laat alles dan maar reclame zijn. Heb ik voortaan over een chocoprits Willem-Alexander? Koningin Bia Twix. Ja, heet ik dan Theo Maaslander, ik vind het best. Ik had toch net een tatoeage laten zetten. Rondom mijn aan de tekst. Hier had ook reclame kunnen staan. Ja, goed. We gaan het dus hebben over de werkcultuur in het buitenland. Zijn ze over het algemeen harde werkers daar? Zijn de verhoudingen zakelijk of al snel vriendschappelijk? En hoe belangrijk is een netwerk? Torben, ik begin met jou. Hoe zit het met de Italiaanse arbeiders? De mensen die werken in Italië. Hoe zou je ze omschrijven? Nou, daar wil ik inderdaad wel eventjes uh, een, een cliché proberen weg te poetsen. In ieder geval wat betreft de regio waar wij wonen, in uh, Umbria. Mm -hmm. uh, het is namelijk zo dat... Oké, okay, de Italianen, wat wij nog steeds vrij frustrerend vinden af en toe... is uh, die, uh, die, die, die sluitingstijden tussen 1 en 3, soms tussen 1 en 4. Dat is als jij aan het klussen bent en je wil nog snel een paar spijkers halen... en die, uh, die winkel is dicht, dat is vrij irritant. Maar... Uh, Waar er heel veel mensen zijn die inderdaad uh, uh, uh, niet toch heel hard werken en inderdaad wel zeggen domani, domani, wat ik eerder al aangaf, ja. uh, is het wat, wat mij het meest, wat ik, het verhaal wat ik het meest altijd aan gasten vertel, is dat wij kwamen een keertje zonder water te zitten. ...op uh, 14 augustus, mijn verjaardag. En 15 augustus, dat is hier Ferragosto... ...en dat is de nationale feestdag van Italië... ...vergelijkbaar denk ik met Koningsdag in Nederland. Ja. Alles ligt stil en iedereen gaat naar het water en picknicken. En op 14 augustus, dat was ook nog een keertje een zondag... ...kwam ik erachter dat de waterput, die zit op 80 meter... ...geen water meer naar uh, uh, het waterreservoir pompt. En dat was bijna leeg met 30 mensen in huis. Uh-oh. Uh, ja... Toen heb ik mijn uh, elektricien gebeld, dus op een zondag uh, in het weekend van Ferragosto. En die nam meteen zijn telefoon op en die zei... als jij mij belt op zondag vlak voor Ferragosto en je weet waar ik ben... hij zit dan aan zee, dus hij zit dan op 200 kilometer, 300 kilometer hier vandaan... dan is er echt iets aan de hand. En ik zei, Walter, ik heb geen water en de pomp in de put zegt dat er water is... maar hij pompt het niet omhoog. Hij zei: Ik heb een oplossing. Ik ga vannacht om drie uur weg. Hier. Dan ben ik om zes uur ochtends bij jou. Ik neem twee uh, neefjes mee. Dan trekken we die pomp omhoog. Die repareren we. En dan ben ik hopelijk om negen uur hier weer terug bij het ontbijt. Zodat mijn vrouw het niet merkt. Uh. <laughs> Want anders maakt ze me kapot. Hè? Uh. Dat maakt me dood. Ja. En dus zo stonden we dus op ferragosto stonden wij met uh, vier man stonden wij een waterpomp omhoog te trekken. Ik 80 meter en daarop zit een buis, die zit dan nog vol met water. Dus dat is lood en lood zwaar. Uh, daar zat inderdaad een gat vlak boven de pomp. Dus hij pompte het water omhoog en het stroomde daar meteen weer terug. Gerepareerd, de, bui, de pomp teruggehangen. Het water stroomde weer naar de cisterna, dus naar de opvangbak. En uh, het liep allemaal nog goed af. Dus wat dat betreft, er is een verschil... Wel, met Nederland denk ik dat als je in Nederland belt wel eens met, uh, noem maar wat de KPN, dan zeggen ze... Ja, uh, maandag om zeven uur, s ochtends, um, kunt u nog een keer bellen om negen uur, dan bent u de eerste. Ja. Uh, dat is in Italië, daar, sta, daar is iedereen wel constant bereikbaar. Zeker in noodgevallen. Ah. In ieder geval hier. Dat is wel leuk. Dat, dat, toch heel anders is dan je verwacht. Want uh, bijvoorbeeld 'chesta' natuurlijk een Spaans woord. Maar ik had verwacht, zullen ja. ze in Italië ook allemaal doen. Maar als, als je ja. ze dus belt, zijn ze er gewoon uh, uh, uh, in staat om op straffen van ruzie met hun vrouw je te komen ja. helpen. Nou ja, niet iedereen. Hè. De, dus nee. de, de grote bedrijven die gaan gewoon dicht en dicht is dicht. Uh, we hebben ook wel eens een keertje een bedrijf gebeld... en wilden nog wat verf hebben. En dat was op een uh, dat was zeg maar uh, iets van 9 augustus. Dus echt de ruime week voor Ferragosto. Ze hadden, nou dat moeten we bestellen. En ik zei, nou prima, dan kom ik het dan morgen of overmorgen aan. Nee, want volgende week is Ferragosto. Dus dan is het denk ik weer twee weken later. Die, die hele werkcultuur van, ik ga dat even voor je regelen... Varieert wel per bedrijf, per, per tak waar je mee te maken hebt. Ja, ja, ja, nou toch mooi. Ik vind het mooi altijd als jij toch even die andere kant laat zien. Iets wat je niet verwacht. En dat is dit dus absoluut. Ja, ik probeer het. Ik blijf het proberen. Heel goed. Tormen... Italië is een, blijft een moordland om in te wonen. Fantastisch. Ja, dus, uh... Eindigen we nog goed ook. Tormen, dankjewel. Fijn dat we je zo mochten bellen. Midden in de nacht in Italië. Helemaal geen probleem. En zoals altijd, ciao, ciao. Kijk, echt, echt Italiaan, niet, ja, niet Tormen. Inmiddels, gewoon ciao, ciao. Martin, hoe zou jij de werkcultuur in de Emiraten omschrijven? Ja, ik denk, dat we, denk een beetje tussen... Uh, als, als, als Nederland aan de ene kant van het spectrum ligt... en, en Japan aan de andere kant... Uh, qua maar zeg, gemiddelde werkuren ligt het een beetje in het midden, denk ik. Het is zeker niet absurd. Er wordt wel iets harder gewerkt dan in Nederland. En je bedoelt uh, inderdaad in... dat, dat, ze, dat wij in Nederland uh, niet hard werken? Nou, ik zei dat, ik, ik zeg dat gemiddelde, het gemiddelde aantal werkuren lager ligt. Kijk op okay. in die uren hard of niet hard werken, dat kan natuurlijk zijn ergens <laughs> Dus wij werken weinig. En in ja. Japan veel en in de Emiraten medium. Ja, dat is ongeveer. Ik denk dat dat een goede klassificatie is. Uh, want je hebt hier bijvoorbeeld ook geen parttime werken of eigenlijk heel weinig. Dat, dat zit nog niet echt in, in het land zelf. Het is niet zo geïnstitutionaliseerd. Nee. En een hoop mensen um, ja, doen het ook niet. omdat er, er zijn verder geen sociale voorzieningen hier echt. Dus bot gezegd hebben mensen toch een beetje het geld nodig om, om hun uren te maken. Zie je over het algemeen wel. Um, dus er zijn, dus ja, er zijn veel minder sociale vangnetten hier. Ik denk, dat, is, dat is een eerste observatie die ik heb. Um, het tweede is dat de werkelte best wel dynamisch is. En dat komt ook een beetje door het feit dat mensen hier... echt maar voor een aantal jaar zijn om hier te werken. Hè. Er zijn maar heel weinig mensen die langer dan... Nou ja, zes of zeven of misschien langer dan tien jaar in dit, in dit land wonen. Want dan zijn ze eigenlijk alweer of naar een andere plek of een andere post gegaan. Dus je komt nauwelijks mensen tegen die... Langer dan 10 of 15 jaar op een plek zitten. In Nederland heb je dat natuurlijk best wel vaak. Mm -hmm, mm -hmm. Zo vergoed met het bedrijf. Dus het is, het is, denk ik, hier iets dynamischer om het zo maar te zeggen. Ja. Veel, meer, veel meer verloop en, en doorstroom van mensen. Maar we hadden het er net al over, Martin, dat uh, de sheik die mag zich graag uh, bemoeien met het dagelijks leven. Is het, nou ook, uh, is het nou ook zo dat hij zich bemoeid heeft met uh, uh, hoe hard er gewerkt wordt of zo? Hoe zat dat precies? Ja, maar hij bezoekt heel veel bedrijven en instanties. Hij test ook heel veel uit om te kijken of de klantenservice goed is. Dus je, je ziet hem vaak naar winkels gaan. Je ziet hem vaak door het vliegveld lopen, Om te kijken of alle checks en dingen gewoon snel genoeg gaan. En Hij had ook een keer zijn eigen ministerie op werkbezoek. Dat is van anderhalf jaar geleden. En dan kwam hij in de aan. En toen um, vond hij daar uh, negen lege bureaus van een, een aantal hogere overheidsfunctionarissen. Ja, daar was hij er niet echt over te spreken. Want nee. hij zei, het is na 9 uur geweest. En uh, ja, luister, er moet eigenlijk gewerkt worden. En uh, ja, die mensen zijn er niet. Dus die zijn eigenlijk, uh, nou ja, na zijn bezoek... Er wordt niet, hij zal zelf nooit zeggen dat het een directe link is... maar de alle negen zijn, uh, zeg ik maar, vervoegd pensioen gestuurd. <laughs> en uh, dat uh, legde hij dan uit... Hè, dat het tijd was om plaats te maken voor de volgende generatie. Doe het maar op, maar eigenlijk uh, een hoop mensen omheen zeiden... ja, nee, hij was gewoon niet blij, hij kwam daar binnen... En dan zeg ik, kijk, mijn eigen ministerie moet natuurlijk het voorbeeld zijn. Ja. Ik heb natuurlijk wel middelen te zeggen over internationaal bereik, maar als ik het dus zelf al niet voor elkaar heb, ja, hoe draag ik dan die boodschap aan? Dus jullie zijn van nou um, oh, goed met pensioen. Ja, Geen halve maatregelen. Die... Ja, ja, klopt. Ja, en, en, en ik denk binnen het werk, um, je ziet een beetje een samensmelding van de, de wat hardere Besterse cultuur en de wat, de wat meer relationele Arabische cultuur. En dus, dat, weet je, dus de persoonlijke relaties in de werkcultuur zijn heel belangrijk. In Dubai zit dus wat minder dan de rest van de golf, maar uh, zoals jij in zo'n klaar weet ik door de week heel vaak in Irak. Ja, en dat is, dat is een, een, de, de noordelijke kant van de golf. Ja, en daar zijn echt persoonlijke relaties zoveel belangrijker, vaak dan soms nog wel de output. En uh, die merk je ook echt in het dagelijks leven of in het bedrijfsleven, heb je bijvoorbeeld een aanspreektitel. Een, een, een, laten we zeggen, een respectvolle aanspreektitel is dat je wordt aangesproken met de naam van je zoon, of laat maar zeggen, je oudsgeborene zoon. Dus in mijn geval noemen ze mij Abu Oliver. Hè? Dus de vader van Oliver. En dat okay. is natuurlijk. Ik bedoel, in Nederland heb je nooit, hé, hey, vader van, van Frits of Marie. Yeah. Maar zo spreken, dus mensen in het bedrijfsleven elkaar aan, want dat is een soort van respect. Dus ze brengen eigenlijk dat persoonlijke relatie brengen ze eigenlijk in de werkelatie. En dat is het ja, 0,5. Maar ja, heb je dat natuurlijk veel minder. Maar ja, hier zou je, meer... je misschien vragen: hoe is het met je vrouw en kinderen of zo? Is dat een beetje te vergelijken? Ja, hoort uit, ja. en dan word je dus gewoon uh, daar verlies. Je. Verlies je eigenlijk op je voornaam. Ik krijg een nieuwe naam voor terug. Je wordt eigenlijk genoemd bij de naam van je, van je, van je zoon. Ja. Dat is heel grappig op zich. Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. Nou, vader van Oliver, dankjewel. Fijn dat we je mochten bellen zo uh, midden in de nacht vanuit Dubai. En uh, graag tot snel. Er gebeurt. Nou, ik hoop dat het goed gaat in ieder geval. Uh, ik ga verder naar Raymond Raymond in Amerika. We gaan het hebben over de politiek. Daar ben ik wel even aan toe, zo uh, tegen de klok van drie uur. Uh, er is een hoop te doen namelijk om de politiek in Amerika. Ja, het is echt een fantastische week geweest... Uh, ja. uh, voor, voor politieke beesten hier in de VS. Je hebt zitten smullen. Um... Ja, nee, absoluut. Um, natuurlijk, eerst, uh, het eerste, Trumps advocaat is opgepakt. Um, huiszoekingen, <laughs> hele zorgen zeik. Um, uh, ze zijn nu aan het vechten welke documenten wel en welke niet um, uh, uh, beschikbaar worden gesteld voor het onderzoek. En ja, uh, het, het blijkt uiteindelijk nu, ja, als Trump hem laat vallen, dan is er best een kans dat die advocaat ook um, ja, mee gaat werken met het onderzoek. Ja, en we zien wel waar het eindigt. Ja. <laughs> <laughs> ja, ik hoor de plezier in je stem. De, behalve die, die advocaat is er nog meer aan de hand. Er is een uh, boek uitgekomen. Ja, precies. Aan het begin van deze week, op maandag, is het boek van James Comey uh, uitgekomen. Uh, James Comey was uh, de baas van de FBI uh, onder drie presidenten. En uh, ja, het, het is een boek echt waar... Uh, het, Dingen, niet, niet echt veel dingen nieuwe dingen worden in worden gezegd. Ik bedoel, alles wat hij vertelt is wel een ja, ja, dat zie ik Trump wel doen. Um, en, en het is ook een beetje... het heeft een beetje een toon van, van kinderachtigheid. Weet je wel? Dus, en dat, dat is toch jammer. Het, het zou wel heel veel kunnen bevatten. Maar ja, het, het lijkt toch een beetje een... Uh, ja, wie heeft het grootste piemelverhaal? Oh, nou, heftig, weet <lacht> <een> je. <lacht> heftig. Um, wat is er verder voor politiek nieuws in Amerika? Uh, nou ja, goed. Uh, er komen nu ook steeds meer dingen naar voren over de, de, uh, de ministers die Trump heeft aangesteld. Uh, en, en hun uitgaves uh, binnen hun. Uh, uh, wat is het? Binnen hun department. Uh, natuurlijk, uh, Trump. Uh, is op heel veel dingen is hij aan het bezuinigen. Um, uh, Eén daarvan is, is milieu. Uh, en daar zit mister Scott Pruitt. Uh, Scott Pruitt is een, um, een... climate change denier. Dus hij ontkent uh, klimaatverandering. Mm -hmm. En hij zit dus onze minister van Milieu tegenwoordig. Dus dat vind ik, wel, dat vind ik een hele knappe. Um, nou hebben dat soort... Uh, ministers die hebben zeg maar een budget... van 5000 dollar om hun... Uh, ja, werkkamer te verbouwen. En Scott Pruitt die vond het nodig om een... 43.000 dollar uh, soundproof... electronic proof... Uh, spy safe uh, telefoonbooth uh, in, ja. in zijn kantoor aan te laten leren. Dat leggen. kan handig zijn. Um, ja, nee, ik, absoluut. Uh, maar ja, het zijn dingen die echt op de, op de hoogste niveaus... Van, van het militaire gezag worden gebruikt. En niet echt iets wat de milieus, minister van Milieu moet hebben. Mm -hmm. En het feit dat het 43.000 dollar is... Uh, ja, het congres heeft daar geen toestemming voor gegeven. Dus dat, dat is een probleem. Ja. Maar zo hebben we er nog één. We hebben Ben Carson. Um, dat is um, een, een, de enige zwarte minister in het, uh, in het kabinet. Ben Carson zei op een gegeven moment ook van... ja, maar zwarten waren de eerste immigranten in de VS. Weet je, toen ze op de boot kwamen. Ik oh. oeh. Uh, en Ben Carson heeft uh, zijn vrouw een nieuwe salontafel laten kopen... voor, het, uh, voor zijn kantoor. 31.000 dollar met vier Zo. stoelen. Oh, ja, dat nog wel. Ja. Oh, dan, dan, ja, dan gaat wel. het nog. Nee, ja. ja. precies. Ja. Dus de, de uitgaven van deze ministers, die ja die worden dus nu uh, onder de loep gelegd. En het, het kan best zijn dat deze twee mensen de volgende zijn die, uh, die het schip moeten ruimen. Ja, nou dan dus schrijven we die uh, op het lijstje. En uh, ja, je wilt nog even een award uitreiken. Zoals echt, uh, zoals het gaat in Amerika natuurlijk. Ja, precies. We zijn aan het einde van de awardseason. En uh, deze week de, de Under the Bus Award. Uh, Trump staat er bekend om, om mensen onder de bus te gooien. Um, uh, ze eerst iets laten zeggen en het dan weer ontkennen. Figuurlijk, hè? Um, ja, figuurlijk. Um, en de, deze week gaat, gaat hij naar Nikki Haley. Uh, Nikki Haley is onze vertegenwoordiger bij de VN. Uh, ik denk dat je wel eens gezien hebt in het nieuws, die vrouw. Ja. Um, zij zei deze week, uh, nadat Trump had gemeld van... Um, er komen meer sancties tegen Rusland. Zijn ze dat volmondig in de VN? Uh, er komen meer sancties tegen Rusland. En de volgende dag... ja, we konden er iemand... die van het Witte Huis heeft... Nah, dat heeft ze toch niet helemaal goed begrepen... en ze is een beetje verward. Oh. Um, ja, oftewel... Uh, ja, dat gaan we toch niet zo doen... en wat ze gezegd heeft is niet waar. En Nikki Haley kwam terug van... I'm never confused. Ik ben nooit verward. En ze wist precies waar ze het over heeft. Ik denk dat hij net even de verkeerde heeft uitgekozen om, uh, om, om, om zo'n gevecht mee uit, uh, uit, uit te vechten. Maar goed, we, we zien wel of er meer sancties komen. Maar ja. deze week krijgt zij de onder de beste woord. Ja, nou goed. Dus uh, Nikki Haley kan vrezen voor haar baan. Um, er, er, er zijn tegenslagen ook geweest voor uh, Trump deze week. Uh, ja, de Supreme Court heeft uh, besloten dat uh, niet elke crimineel per definitie uitgezet kan worden op basis van zijn criminaliteit. Uh, er was een zaak aangespannen uh, door een of andere Filipijn, die hier kwam toen hij vijf was of zo, uh, dus niet eens een Mexicaan. Um, nee. En die werd, Maar goed, hij, was nu, hij is nu in, in zijn dertige jaren en hij heeft een keer een in inbraak gepleegd, uh, absoluut niet goed praten, nee. maar hij zou daarvoor op basis daarvan worden uitgezet. Uh, nou is dat nog niet eens het meest schokkende verhaal. Er was een aantal maanden geleden is er ook een een van de Poolse meneer, die is er uitgezet omdat hij drie DUI's had en dat ze dronken achter het stuur zitten. Oh, dus, ja, ze zijn heel erg streng met het, uh, het uitzetten van criminelen. En de Supreme Court heeft... Of van ja, mensen die iets op hebben. Mensen stad, die iets gedaan hebben. hebben, ja. Je, je kan het Precies. bijna geen crimineel noemen, inderdaad. Nee, nou ja... ja. ik zeggen, ja. Het is niet dat je iemand doodra ja. Ja, dat kan. Ja, goed. Maar goed, in ieder geval de Supreme Court heeft gezegd van, we kunnen niet zomaar iedereen meer uitzetten omdat ze iets op een strafblad hebben. En ja, dat is toch wel iets tegen Trump. Nou is het een beetje het, het, het interessante aan het verhaal dat de rechter die Trump aangesteld heeft aan het begin van het jaar, Neil Gorish, is degene die meeging met, het meer liberale, met de meer liberale kant van de Supreme Court. Mm -hmm. En dat daardoor de stemming op deze manier uitvalt. Dus nu is Trump ook boos dat zijn aanstelling niet uh, conservatief genoeg is en niet ja. doet wat Oh ja. ja, ja. dat is juist, ja. de, juist de bedoeling, toch? De, de, ja, zo hoort het dus niet. En hij begrijpt dus nog steeds niet hoe hier de drie branches van uh, government zeg maar gescheiden zijn en toch met elkaar samenwerken. Maar goed. <laughs> die donald. Uh, die donald. Uh, ja. Verder heeft hij heeft de partij in het algemeen ook wat tegenslagen. Ja, nee. Er zijn nu 43 congresleden in totaal die niet meer die zich niet meer herkiesbaar stellen voor de volgende verkiezingen. Um, en dat is een probleem natuurlijk. Want uh, veelal hier in de VS, als jij je nog een keer verkiesbaar stelt... dan word je gewoon nog wel een keer gekozen. Um, een hoop is het op naamsbekendheid en wat je gedaan hebt en bla. bla, bla. Ja. Maar goed, als er iemand nieuw komt, dan is het gewoon een hele nieuwe open strijd. En een hoop van de 43 mensen die zich niet verkiesbaar stellen... Die, hebben ook, die stellen zich niet verkiesbaar omdat ze zich niet meer thuis voelen... in het landschap van hun partij. En ja, dan krijg je dus een hele hoop rare mensen die zich beschikbaar gaan stellen. Uh, als, als de normale het, het establishment zich zeg maar niet meer thuis voelt bij zijn partij. En weggaat daarom dat dat is niet veel goeds is voor de, voor de Republikeinen. Ja. En je ziet dat ook al in, in Illinois, waar een, uh, een volbloed natie, die gewoon echt de holocaust ontkent, en die echt zegt van, nee, Joden zijn niet vermoord in de oorlog, en die is de kandidaat voor de Republikeinen in Chicago, Och. bijvoorbeeld. Ja. Nou, gezellig. Laten we het even positief afsluiten, uh, uh, Raymond. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Trump um... gaat zorgen voor wereldvrede. Ja, nou ja, goed, zoals je waarschijnlijk wel gezien heeft... gaan er uh, ges gesprekken komen in, uh, tussen Trump en uh, Kim Jong-un. Ja. Um, het, het verhaal gaat dat ze in Zweden of Zwitserland of zo zouden zijn. Ja. Maar, ja, nee, Martijn nee. Martijn nee, Rostoff, die uh, zei dat uh, vanuit Stockholm. Nee, dan, ze komen hier. Nee, nee, nee, absoluut niet. Want het blijkt dat Kim Jong-un heeft geen vliegtuig wat zo ver kan vliegen. Oh. <laughs> dus ze gaan het waarschijnlijk in Mongolië doen. vlak ah. Dat vlak naast de deur bij ja, uh, noord korea Ja, dus, maar goed, er komen dus besprekingen. En uh, ja, het blijkt nu ook vandaag dat uh, de Noord-Koreanen hebben aangekondigd dat ze geen uh, proeven meer gaan doen. En ja, Trump die slaat zich natuurlijk nu op de borst van: kijk eens hoe goed uh, dit allemaal gaat. En ja, moeten, moeten wij als tegenstanders dan straks zeggen: oh. Ja, was eigenlijk toch wel een goede president dat ja. hij dit regelt. Ja. Ik nou. ik weet het niet. We gaan het in de gaten houden. Raymond, dankjewel. Fijn dat we je mochten bellen. Zo midden in gaan, de nacht dan. vanuit Amerika. Dank tot snel. Um, straks begint druk te maken met mijn grote vriend Luxaneel. Luc, even een vraagje. Welk nummer kunnen de mensen bellen? 0800 1121. Zo, dat ga ik doen. Zo, lekker luisteren. Druk te makeners met Luxaneel. De wereld van P&X. Leuk.